Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. moeten te kunnen schrappen gaan VVD en PVDA onder meer de assurantiebelasting verhogen van bijna 10 naar 21 procent. Daardoor worden verzekeringen fors duurder. De onderhandelaars van de VVD en de PVDA, Rutte en Samson, hebben bekendgemaakt dat ze daarover een deelakkoord hebben bereikt. Ook het vitaliteitssparen wordt geschrapt. Dat was een regeling om ouderen te stimuleren om langer aan het werk te blijven. Behalve de Forense tax en de langstudeerboete worden ook de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en het lichtgeld in het ziekenhuis geschrapt. De PvdA is akkoord met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2018. Om de gevolgen daarvan te verzachten komt er een overbruggingsregeling voor werknemers die zich niet hebben kunnen voorbereiden.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 Het weer vanavond toenemende bewolking en vannacht lichte regen. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. En het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de randstad staan files op de A20, ook van Holland richting Gouda. Tussen knopend Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein 2 kilometer. En op de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden, zuid en Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort.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 Yeah. Music. All you gotta do is listen.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 The I a girl